Van 9 uur. Dit is Martijn Nijhuis met het nws Journaal. Bij ING worden de komende drie jaar duizenden banen geschrapt: 1700 voltijdsbanen van vaste medewerkers en 1100 banen van ingehuurde krachten. Ontslagen vallen vooral op het hoofdkantoor, bij de callcenters en bij de automatiseringsafdelingen. ING gebruikt nu nog verschillende ICT-systemen en die worden samengevoegd. Daardoor is er minder personeel nodig, zegt ING. Vakbond de Unie is geschokt. De bank is winstgevend en toch worden deze mensen ontslagen, zegt de bond. En volgens CNV Dienstenbond is drie jaar geleden nog afgesproken... dat er geleidelijk naar een nieuwe organisatie zou worden toegewerkt. Die afspraak staat volgens de bond nu in een wrang daglicht. De ochtendspits is uitgelopen op een verkeerschaos. Rond Utrecht staan lange files na een dodelijk ongeluk op de A12. Wat er precies is gebeurd is onbekend. Op foto's is een lichaam onder een viaduct te zien. Op de A27 tussen Almere en Utrecht stond rond half negen een file van bijna 40 kilometer. En op de A6 bij Almere ontstond vertraging door glas op de weg na een ongeluk bij knooppunt Meidenberg. En op de A16 ramde een vrachtwagen bij knooppunt Zonzeel een viaductpeiler. De ANWB had het om half negen over een zeer drukke spits met een totale file van ruim 300 kilometer. In de Amerikaanse stad Ferguson is het opnieuw onrustig... na nou, de uitspraak van een onderzoeksjury. Die heeft bepaald dat de agent die deze zomer een ongewapende zwarte jongen doodschoot... niet wordt vervolgd vanwege te weinig bewijs. Eerder dit jaar braken in Ferguson rellen uit na de dood van de zwarte tiener. Ook nu is het dus onrustig. Er zijn vernielingen aangericht, spullen in brand gestoken en er dus zou ook zou zijn geschoten. Het weer... Kans op mist, temperatuur rond het vriespunt. Vanochtend mogelijk even zon, maar later vandaag vooral bewolking. Middagtemperatuur vandaag rond 9 graden. Dit was het NOS Journaal. FM, verkeersupdate. verkeersupdate. de zonbakker van de ANWB. Er staan nog altijd flinke files op de A1 Amersfoort richting Amsterdam... bij Naarden, 6 kilometer. A6, Lelystad richting Muiden bij Almere Haven, 6 kilometer... Na een ongeluk op de A7 van Horen naar Zaandam bij Weidewormer 9 kilometer. Inmiddels zijn daar de rijstroken weer vrij. A9 van Alkmaar naar Amstelveen bij knooppunt Badhoevedorp, 7 kilometer. En verderop richting Diemen bij knooppunt Hollandrecht 3 kilometer. Daar is één rijstrook afgesloten. Op de ring van Amsterdam de A10 tussen IJmuiden en de afrit Raai 8 kilometer. A12 Den Haag richting Utrecht voor knooppunt Lunette 7 kilometer... en vanuit Arnhem naar Den Haag op de A12... tussen Maarsbergen en knooppunt Lunette... 17 kilometer na een ongeluk. De hoofdrijbaan is nog altijd afgesloten. A20, hoek van Holland richting Gouda... bij knooppunt Terbrechtseplein 6 kilometer. A27, vanuit Gorkum naar Utrecht... bij Noorderloos 3 kilometer. De linkerrijstrook is daar dicht na een ongeluk... en verderop voor knooppunt Lunette 6 kilometer...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 De singel van Sydney Lauper en Girls Just Van Ging we maar liefst 31 jaar terug in de tijd. Terug naar 1983. Heerlijk hè? De muziek van vroeger gewoon nu weer horen op de radio. Maar zometeen komt hij naar een hele nieuwe single. Maar eerst even het. Uh... programma voor tweede uur. Dat wou je zeggen toch? Ja, nee, ik help je wel hoor. Komt helemaal goed, Rob. Rob, ik zou zeggen, neem een kopje koffie. Goed luisteraars, tweede uur. Zandvoort op zondag. Met uh, natuurlijk de, de mega-jaarmarkt in volle gang in het centrum van Zandvoort. Dus als je nog even een fris neus wil halen. En wellicht, je kunt natuurlijk naar het strand gaan... maar je kunt ook even gezellig naar de mega-jaarmarkt in het centrum van Zandvoort. En in uh, Abu Dhabi is het ongemeen spannend. En dan hebben we het over de Formule 1. De, ban de bandenwissels zijn inmiddels in volle gang. En dan krijg je dat mooie woord weer virtueel aan de leiding. Dat betekent dus in het wereldkampioenschap Lewis Hamilton. Want zojuist uh, heeft... Uh, uh, Lou, uh, uh, Nico Rosberg een pitstop uh, gehad en uh, is dus even uit de top, uh, top verdwenen. Hij staat nu momenteel op een zevende plek en heeft inmiddels twee stops gemaakt. En Hamilton volgens mijn administratie nog maar één keer. Dus uh, het wordt nog uh, ongemeen spannend, maar virtueel aan de leiding... naar het wereldkampioenschap Lewis Hamilton. Wat gaan we verder nog doen? Uiteraard rond de klok van half vier... de evenementenagenda. Dus houdt u pen en papier bij de hand... Want komende week en komend weekend zijn er natuurlijk ook weer... de nodige evenementen die uw aandacht verdienen. Verder we, gaan we straks natuurlijk even kijken naar de tussenstanden... in de eredivisie voor de wedstrijden die vandaag zijn gespeeld... en op dit moment gespeeld gaan worden. En verder hebben we natuurlijk ook nog Zandvoorts nieuws in het kort. En we hebben goed nieuws vanuit Abu Dhabi. En dan hebben we het niet over de Formule 1... maar dan hebben we het over Joost Luiten en Golf. Oké, okay, nou, we hebben weer genoeg te doen, dacht <laughs> ik.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 You never will know what life's about, what life's about We're building it fire. En toen was het stil, uh, Albert Jan? Ja, ja, ja ik, heb geen, ik, heb geen idee, ik heb geen idee over ja, wat er gebeurt. Kan gebeuren. Goed, uh, even een golfberichtje tussendoor. Ja, is een uh, goed. goed plan. Ja, nou, zo'n zo <laughs> goed bericht hoor. Want uh, Joost Luiten is de man van 2 miljoen geworden in Dubai. Joost Luiten heeft op de slotdag van het DP World Tour Championship... niet de sprong kunnen maken waarop hij hoopte. Met een dagscore van min 2 en een totaal van min 11... zakte de 28-jarige Blijswijker van een 8e naar een 9e plaats. Top 10 is nooit slecht, maar wanneer je als achter begint, hoop je, toch, hoop je toch nog een paar plekken te klimmen. Dat is helaas niet gelukt door een paar foutjes, al dus Luiten, die vijf birdies maakte en drie bogies. Het verschil tussen een topdag en een toernooi zijn eigenlijk de twee puts op de hole 3 en de hole 17 waar hij in de fout ging. Luiten verdiende, en dan nou komt hij met zijn negende plek ruim 200.000 euro, u hoort het goed, en steeg daardoor in de Race to Dubai van plek 14 naar 11. Daardoor kreeg hij uit de bonuspool ook nog eens zo'n 115.000 euro... op zijn bankrekening bijgeschreven. Door zijn presentatie passeert Luiten de grens van 2 miljoen euro... aan verdiensten in de race tot Dubai. Met 2.046.118 euro verdiende hij ruim 6 ton meer dan vorig jaar. Joost Luiten, van harte gefeliciteerd. Zo, wat een geld. Ja. Hij is toch niet te geloven, hè? Jeetje. Daar kunnen wij alleen maar van dromen. dromen. Zo is het alweer Jan. Dus zometeen om half vier hoor je het met de agenda bij CFM en nog veel meer andere info. voor beleef je bij CFM, met uiteraard heel veel informatie en natuurlijk ook lekkere muziek. Als eerste de, de single van... Uh, ja, maar, maakt kijk toch? Ja. ja. En uh, achteraan deze van Lenny Kruvitz, dat was The Chamber. Het is tijd om te gaan kijken naar de ene de wedstrijden die vandaag gespeeld zijn... Over gespeeld worden en gespeeld zijn. Eerst de wedstrijd die gespeeld is. We hebben het over de wedstrijd die vanmiddag om half 1 gestart is: FC Groningen tegen PSV. 1 tegen 1. 1 tegen 1. En dan de wedstrijd, het tweetal die om half drie gestart zijn. P.E. Zwolle tegen FC 20. 1 tegen 1. En dan de andere wedstrijd, Heracles Almelo tegen Ado Den Haag. Daar wordt flink gescoord, Albertjan. Momenteel een 3-1 voorsprong voor Heracles. En dan hebben we natuurlijk om kwart voor vijf nog de klapper van de dag. FC Utrecht ontvangt thuis SC Kambuur. Nou, ik zou zeggen, gewoon lekker blijven luisteren naar uh, CFM. Hoor je het allemaal langskomen? Zo meteen even met de agenda. Maar eerst even een plaatje nog. Zo so lelijk, been wandering. Be there to take my place when I'm gone. You'll need love to light the shadows on your face. If a great wave shall fall.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 Zo, het is tijd voor de evenementagenda. Je krijgt van uh, CfM te horen wat je de komende dagen allemaal kunt gaan doen, Albert -Jan. En dan beginnen we natuurlijk even nog even met de mega jaarmarkt... die momenteel in het centrum van Zandvoort uh, heerst. Ik zou zeggen waarbij meer dan 300 kramen het hele centrum van Zandvoort domineren. U kunt het niet missen in het centrum. En dat allemaal nog tot 5 uur vanmiddag. Dus wilt u er nog even uit, ga dan even gezellig een rondje mega jaarmarkt doen. Dat kan allemaal nog tot 5 uur. Dan hebben we een oproep van het IVN Zuid-Kennemerland. Het IVN Zuid-Kennemerland organiseert werkdagen om de natuur in de regio mooier te maken. Dit werken in de natuur is nodig om de natuurwaarde van flora en fauna verder te vergroten. Natuurvrijwilligers zijn van harte welkom. En uh, een mooie herfstwerkdag is in aantocht. Het IVN Zuid-Kennemerland organiseert op vrijdag 28 november in samenwerking met Staatsbosbeheer... een werkdag in natuurgebied Middenduin in Overveen. Een dag lekker buiten werken in de natuur met een groep enthousiaste mensen. Samenwerken aan onderhoud van natuur en landschap. Het wordt vast en zeker een leuke dag. Verzamelen voor deze werkdag op vrijdag 28 november... is om 9 uur s morgens bij de ingang van Middenduin en Duinlustweg... naast de Zanderijvaart in Overveen. De werkdag duurt tot ongeveer twee uur. De informatie en aanmelden kan via ivnkzk gmail.com Dan kunt u natuurlijk tot uh, 21 december, bent u van harte welkom... nog in, in het Zandvoortsmuseum aan de Weestaat nummertje 1... voor de expositie Kunst zonder grenzen. Kunst zonder grenzen, grenzeloos en innovatief. Het Zandvoortsmuseum heeft een verrassende tentoonstelling samengesteld... die nog tot eind december doorloopt. Kunt u namelijk genieten van een aantal kunstenaars met een diversiteit aan objecten. Dat allemaal tot en met 21 december in het Zandvoorts Museum. De entree bedraagt 2,25 euro en kinderen tot 18 jaar zijn gratis. En liefhebbers van Spaanse tapas, het zal u niet zijn ontgaan. Het is weer een Spaanse tapasweken in Café Koper aan het Kerkplein 6. En dat loopt allemaal nog door tot 7 december 2014. Tijd voor, een warm, voor de warme weken in K Kopertje. Fred duikt weer drie weken in de keuken... en kookt dagelijks in de Spaanse Sterren van de Hemel. Uh, meer informatie kunt u natuurlijk aan de bar van Café Koper halen... en reserveren is natuurlijk gewenst. Deze Spaanse warme gezelligheid, wijn en tapas... in café, in casa, koper, moet ik zeggen. Gaan we naar 28 november, dan is het weer tijd voor het museumpodium... ook wederom in het Zandvoortsmuseum aan Zwaluweestraat nummertje 1... Onder het motto Lotte, een voorstelling geschreven door Fred Rozenhart, Charlotte Pfeiffer-Caletta Lotte, de grote liefde van Frits... die niet wist waar haar Frits ondergedoken was... en na, die na de, de oorlog moest lezen wie Dussel was... de woede, de onmacht. En dat allemaal in het Zandvoortsmuseum op 28 november. De entree is 10 euro en het begint allemaal om 8 uur s'avonds. Dan gaan we weer terug naar het kerkplein nummer 6. Ja, wederom Café Koper. Want op 28 november is het om 9 uur s'avonds weer tijd voor smartlappen en levensliederen zingen. Meer informatie over deze traditionele smartlappen en levensliederenavond in Café Koper kunt u vinden op www.cafekoper.nl. En op 29 weer, eh, november is het weer tijd voor Ayuma tussen App en Vloed. En dat is aan het zuidstrand van de Zandvoort. De locatie zorgt voor een onvergetelijke ervaring. Ayuma heeft een modern Aziatische kaart met zorgvuldig uitgekozen wijnen. Zij verzorgen ook evenementen, vergaderingen en bruiloften... dat allemaal in restaurant App en Vloed Ayuma... tussen App en Vloed, Badhuisplein 2 tot en met 4 een culinair gebeuren. En dat is allemaal vanaf 35 euro op 29 november... En net bezin om de benen te strekken, dat kan allemaal weer op 30 november om 10 uur morgens. De verzamelpunt is anytime de oude halt aan de Vondellaan 2B. En dan heb ik het uiteraard over de 10.000 stappen van Zandvoort. Meer informatie over deze wandeltocht kunt u vinden op www.zandvoort-actief.nl. www.zandvoort-actief.nl En klassiek, liefhebbers, ik kan het u niet nagenoeg uh, mededelen... Maar op uh, 30 november vindt er een prachtig concert plaats... in de Rooms-Katholieke Agatha kerk aan de Grote Krocht 45. Want dan is het tijd voor Mozart met onder andere een kleine nachtmuziek... het pianoconcert nummer 20 KV466 in d en die kreuningsmessen dat allemaal om 3 uur s middags op 30 november... in de Rooms-Katholieke Agatha kerk aan de Grote Krocht 45. De entree betraagt 20 euro per persoon. En tot slot ook op 30 november is het toneelgroep Tokodrama... speelt Scènes uit een huwelijk. Op zondag 30 november speelt Tokodrama... gezelschap voor amateurtooneel in de krocht. In Zandvoort het beroemde toneelstuk Scènes uit een huwelijk... van Ingman Bergman, onder regie van Bert van Heel. U bent daar vanaf hartelijk welkom om vier uur... middags de entreebedrag, vijf uur en het speelt zich allemaal af... in gebouwde krocht. Scènes uit een huwelijk. Meer informatie kunt u vinden op www.tokodrama.nl. www.tokodrama.nl. Tot zover. Dankjewel Albert-Jan, we zijn weer op de hoogte... wat we de komende dagen allemaal kunnen gaan doen in Sofort. En dan krijg je toch gewoon zin in hè, als je dat al hoort. Muziek toch? Ja, hè? Want het wordt uh, tijd om even. Uh, ja, hij is zojuist gefinished. De nieuwe wereldkampioen in de Formule 1. Ja, geweldig hè? Ja, het was een uh, prachtige race met uh, ja, toch spannende bandenwissels. Uh, en uh, ja, tot, uh, tot medio uh, de halfwege de race was het echt wel spannend. Maar op een gegeven moment uh, ja, werd het verschil toch heel duidelijk. Massa was nog een behoorlijk. Uh, Felipe Massa was, is had uiteindelijk als tweede geëindigd, maar was nog in gevecht met Hamilton. Maar uh, Rosberg ja, die kon het uh, allemaal niet volgen. En uh, die is als dertiende geëindigd. Dus Hamilton wint niet alleen de race... maar wordt er ook wereldkampioen 2014 in de Formule 1. Tweede is geëindigd, Felipe uh, Massa en drie Bottas. En toch nog op een knappe pla achtste plaats Vettel... die vanuit Pits moest starten. Maar Hamilton is wereldkampioen Formule 1 2015. Daar zijn we heel blij mee, of niet? Heel erg blij mee. Ja, toch? ja verdiende winnaar en terecht. Want het was nog een mooie tweestrijd. En toch ondanks het feit dat in de laatste race dus dubbele punten te verdienen waren... Uh, ja, bleef de tweestrijd toch een beetje uit. Alleen in het begin was hij er nog maar... Uh, al gauw pakte Lewis Hamilton uh, de, de pol vlak na de start... en uh, tot aan het eind superieur gereden. en uh, Nee, heeft, heeft Rosberg geen kans gegeven met het gevolg dat Rosberg... op een gegeven moment de pijp aan Maarten gaf en als dertiende eindigde... Oké, okay, tot zover zegt de nieuws uit de Formule 1. Dus zometeen gaan we weer even kijken naar de, naar de eredivisie. divisie. Even de tussenstanden van de twee He wedstrijden. En met de slap of. A Echt lekkere muziek, het is van Andrew Gold. de Lonely Boy bij CFM. We gaan eens even kijken naar de tussenstanden van de tweetal wedstrijden... die vanmiddag om half drie zijn gestart in de Eredivisie, Albert-Jan. Dan hebben we allereerst Pek Zwolle thuis tegen FC Twente. Nog steeds een 1-1 stand. Nou, het wordt er lekker gescoord hè? vanmiddag, ik zei het al bij de wedstrijd... Heracles Almelo tegen ADO Den Haag. Daar staat het op dit moment 3-1. Goed, en dan om kwart vijf hebben we natuurlijk nog de klapper van de dag... FC Utrecht tegen SC Kambuur. En ik heb nog even een tennisbericht... Want Federer pakt met Zwitserland de Davis Cup. Roger Federer heeft zijn toch al imposante loopbaan nog mooier gemaakt. In Lille bezorgde de 33-jarige Zwitser zijn land met de makkelijke zege op Richard Casquet. 6-4, 6-2, 6-2 de Davis Cup tegen Frankrijk. Die prijs ontbrak nog juist aan de palmaris van de 33-jarige Federer. De nummer 2 van de wereld gaf Casquet zondag vanmiddag geen enkele kans. Na het beslissende punt zeeg... Federer op zijn knieën en barstte vervolgens in huilen uit. Met gevarieerd spel en sterk servierwerk zorgde Federer ervoor dat zijn landgenoot Stan Wawrinka geen beslissende vijfde duel meer hoefde te spelen. De 29-jarige landgenoot van Federer kwam dit weekend bijzonder sterk voor de dag Wawrinka, won vrijdag met gemak van Jovi Vertsonga en speelde zaterdag een eigen sterk dubbelspel met Federer. De 17-voudige Clan Slam winnaar kreeg twee dagen geleden nog klop van Joël Monfils. Maar was toen nog niet volledig hersteld van zijn rugblessure. Die hem uit de finale van het World Tour Finals hield. Federer won voor de 13e keer in zijn loopbaan van Casquet. Daar staat eh, tegen twee zegens voor Gasquet tegenover. De 28-jarige Fransman kende een heel matig weekend. Afgelopen zaterdag verloor hij het dubbelspel aan zijn zijde van Julia Benateau... Net als vandaag verving Gasquet de geblesseerde Tsonga. Dus Zwitserland pakt de Davis Cup. Kijk, een mooie overwinning, hè? Ja, en die prijs ontbrak nog bij Federer in zijn kast. Hij is helemaal blij, hè? Hij is helemaal gelukkig en terecht ook, hè? Wij zijn ook zo blij, want we mogen zometeen nog een uur lang... dit programma presenteren, Albert-Jan. Wij gaan nog een uurtje door. Een uurtje door, tussen vier en vijf. dadelijk nog een uur lang, Sanford op zondag.